Uur. Dit is Lieselot Thomasen met het NOS-journaal. Bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst is onrust ontstaan... over het besluit van staatssecretaris Harbers... om Hoek en Lili toch in Nederland te laten blijven. IND-medewerkers vinden dat ze nu een geloofwaardigheidsprobleem hebben. Ook zijn ze bang dat de ouders hun kinderen vaker zullen laten onderduiken. Dat schrijft de Volkskrant, die met medewerkers van de dienst sprak... en berichten op het intranet heeft gelezen. Staatssecretaris Harbers heeft met de IND-medewerkers gesproken... en zegt in een reactie dat hij de onrust begrijpt. Met behulp van een app wordt vandaag zwerfafval in kaart gebracht. Mensen in heel Nederland worden opgeroepen om een foto te maken... van afval dat ze onderweg tegenkomen en die op te sturen. Elke foto vormt een stipje op de kaart van Nederland. In de loop van de dag zal dan steeds duidelijker worden... waar het meeste afval wordt gevonden... De opruimactie wordt tegelijkertijd in 150 landen wereldwijd gehouden. In Australië hebben de autoriteiten een beloning uitgeloofd... van zo'n 60.000 euro voor de tip die leidt tot de aanhouding... van een aardbeien-saboteur. Volgens de politie gaan zes Australische aardbeienmerken ervan uit... dat iemand naalden en spelden in hun aardbeien heeft gestopt. De politie raadt consumenten in Australië aan... om aardbeien eerst te snijden voor ze worden gegeten. Een aantal supermarkten heeft alle aardbeien uit de schappen gehaald. Windsurfster Lilian de Geus heeft een zilveren medaille gewonnen... bij de wereldbekerwedstrijden in Japan. Daarmee is ze zeker van deelname aan de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Een plaats bij de eerste zeven was nodig... om te voldoen aan de kwalificatie-eisen voor de Spelen. Het weer, wolkenvelden en zon. Eerst kan er in het noorden een bui vallen. Vanmiddag in het binnenland. Het wordt een graad of 18. Morgen meer zon en een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan bij de ANEB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zin in Zandvoort. Er is een... zin in Zierven. Met nu. Het is zaterdag 15 september 2018. En vanuit het ontzettend gezellige Hotel Hoogland is dit Goedemorgen Zandvoort. Ik heb naast mij zitten een uh, hele ontzettende leuke, gezellige, aardige jongeman. Uh, dat vindt hij ook al leuk om te horen trouwens. Absoluut. Het is Roy Rooidongen. Goedemorgen. Je bent onze gastpresentator en ik denk voordat ik verder iets ga zeggen wil ik dat even gezegd hebben. Roy, ontzettend leuk dat je er bent. We gaan er een leuke ochtend van maken en uh, we gaan samen eerst even vertellen, uh, vertellen wat we gaan doen vandaag. Maar ik zal eerst even zeggen dat de techniek vandaag is in handen van Cor Draaien. En dat betekent ook dat hij de muziek vandaag verzorgd heeft. Het eerste nummer was trouwens Devilishes Zandvoort heeft het... Dankjewel, kort dat je dit hebt bedacht. De redactie deze week is, was in handen van Gert van Kuik... en de eindredactie was van Gerry Rutte. Gerry Rutte die schenkt overigens ook de koffie vandaag. Dus als u zin heeft om radio te luisteren en te zien... kom dan naar Hotel Hoogland, want de koffie is klaar. Zoals ik al zei, gastpresentator is Roy van Dongen. En de presentator die het voor altijd doet is Irene de Nou niet altijd, maar uh, wel uh, vaak. Maar daarom is het ook leuk dat je erbij komt. Uh, we beginnen zometeen uh, met uh, Toos Bergen, die zit al uh, voor ons. Uh, we gaan praten over uh, Classic uh, Concerts met de laureaten van het Prinses Christina Concours. Klopt. En daarna gaan we praten uh, over de Open Dag bij de Scouting, de Buffalo's, met Martijn Hendricks. Ja, en dan als laatste voor de... Het nieuws en de reclame is Bikes and Boards, festival bij de Spot en Linde komt daarover praten. Nou, dan hebben we inderdaad een kleine pauze en dan daarna... En daarna gaan we verder met een reactie van OPZ over het verhaal over de campagnekast met Jo Berendsen en Peter Kramer. Ja. En dan gaan we nog een leuk voorstel uh, voor doen. Dat hebben we net uh, besproken. En daar kom, daarna komt José Kuiters en Ineke de Jong... praten over het Cubaanse koor Coro Cantoro... die in het museumpodium uh, gespeeld heeft. Of gaat spelen dit weekend. Gaat spelen. Ja, en die komen ook uh, in oktober zijn ze in de krocht. Ik heb daar zelf al de kaarten voor gekocht. Want uh, dat, dat wil ik zeker niet missen. Maar zij komen erover praten... En daarna gaan we praten met een aantal nieuwe leden van de Sportraad. <kliek> en dan gaan we praten over uh, wat zij allemaal van plan zijn om de gemeente te gaan adviseren. Helemaal goed. Maar we beginnen met uh, Toos. Goedemorgen Toos. Goedemorgen. Fijn dat je er weer bent. Uh, het is eigenlijk de, de start... Van het nieuwe seizoen, mag ik dat zo zeggen? Of is het de start uh, na de pauze? Ja, de start na de pauze. Ja. Wij, wij hebben het seizoen start bij ons in januari. Oké. Okay. Ja. Nou, Het is een, uh, het is een classic, classic concert, maar het is ook een klassiek verhaal. Hè? Want het is een, uh, ja. een, een item wat elk jaar weer terugkomt. Zij komen al vrij lang uh, in onze concertserie, de Hoe laureaten. Hoe weet je dat? Nou, ik denk al een jaar of tien hoor. Ja. Dat je, ja, ja. En het is heel speciaal, hè? want het is niet, dat zijn niet zomaar de eerste de beste nee, die komen. Nee, dit zijn allemaal uh, jonge mensen die... Uh, Prijzen gewonnen hebben op het concours. En uh, nou, je hebt meerdere concours, je hebt het Elisabeth Concours en Prinses Christina Concours is natuurlijk genoemd naar Prinses Christina. Ja. En uh, ja, dat is toch wel een hoog niveau hoor. Wat daar, uh, als ze daar een prijs winnen, dan, uh, dan, dan kun je wat dan kun je wat. Ja. En uh, ik moet ook zeggen dat een aantal die in de afgelopen jaren bij ons hebben gespeeld, uh, nu in het concertgebouw spelen. Kijk, nou dat geeft aan dat de kwaliteit aan zand. Ja, komt. ja, ja, ja, ja. En dat, wij zijn een soort opstap podium hè, voor deze jonge mensen. Want die moeten ook leren hoe ze moeten omgaan dat als er bijvoorbeeld onverwacht iemand binnenkomt of iemand niet lekker wordt en weg moet lopen. En dat ze ja. dan niet verslag raken. Dat ja. zijn allemaal dingen die zij... Nou, het is niet alleen maar een podium opstappen en muziek spelen maar nee, daar nee, zit een verhaal aan daar vast. Daar zit veel meer aan vast. Ja. En ze moeten ook zichzelf een beetje kunnen presenteren. Ze moeten ook kunnen vertellen uh, iets over bijvoorbeeld het instrument wat ze bij zich hebben of uh, de muziek die ze gekozen hebben. Ja. Dat zijn allemaal dingen... Die ze, ja, die ze moeten leren. Ja. Voordat ze op het hele echte grote podium... Uh... Ja, het zijn natuurlijk vaak uh, uh, kinderen of jonge mensen... die al heel vroeg begonnen zijn ja. uh, met muziek. Ja. Dat, dat zit er ja. vaak al met de paplepel ingegoten. Ja. Of door ja, dat, de ouders. Dat, dat valt me dan op. Soms al met vier jaar, vijf jaar... dat ze al viool spelen of piano spelen. En oh, ja. ik zeg, ongelooflijk. Oh, ja, die kleine oh, is... vingertjes die dan nog uh, in ontwikkeling zijn. Het is erg mooi dat ze nu naar Zandvoort toekomen. Al tien jaar blijkbaar. Ja. Uh, en ik zou er uh, graag bij zijn. Ja. Uh, ze ja. gaan ja. zeker komen. Ja. Uh, kun je nog eventjes aangeven van hoe laat het hoe laat? En, en uh, ja, de, het is, op, op, het is in, de, de, in de Protestantse kerk. Op het kerkplein. en uh, Het concert begint om drie uur. Uh, maar om half drie is de kerk open. En uh, kunnen mensen uh, al binnenkomen. En de toegang is slechts vijf euro. Ja. Ik ben bang ja. dat we met het omhoog schieten van de, de BTW... Toch volgend jaar uh, ook moeten. de prijs iets omhoog moeten ja, gaan maar gooien. Goed, dan blijft het nog steeds. Ik bedoel, stel je voor dat je moet er uh, 57 van maken. Hè? Ik noem maar wat. Ja. Dan nog is het natuurlijk het is, een, ja. uh, een prijs voor wat ja. je krijgt altijd. Want jullie hebben altijd hele bijzondere ja. mensen in, ja. in de kerk en in het ja. programma. Nou ja, dat is ook onze doelstelling. Hè? Ja. We willen kwaliteit leveren. We willen jonge mensen een kans geven. Maar ook. Amateurs die. Uh, maar we luisteren wel altijd eerst of het ja, wel. door de beugel genoeg is. Ja. <laughs> Ik heb het uh, Princess Christina Concours in Utrecht wel eens bijgewoond. En dan betaal je echt een veelvoud van dit bedrag. Dus ja. voor 5 euro zit je echt op de eerste rand van een fantastisch ja, concert. Klopt ook, ja. dat, dat, dat, het is ook niks. Wat dat. kun je vertellen over de mensen die nou, komen? Nou, we hebben een, uh, een pianist, <coughs> Maxime Heijermink. En uh, we hebben een uh, dame die op de fagot speelt. Noordje van Doorn. We hebben Maite Levenbach. Die speelt op de Suzuki-viool. Vraag me niet wat het is. Want het, ik heb het niet kunnen achterhalen. Dus dat ga ik haar morgen vragen. Wat een Suzuki-viool is. Het heeft niks met het autootje te maken. Maar uh, meneer Suzuki, dat is een Japaner. Die heeft een bepaalde methode, lesmethode bedacht. Die jonge kinderen... Uh, ja die hij hanteerde om jonge kinderen violes te geven dus ik ga haar dat morgen vragen of ze daar iets over wil vertellen oh ja heel bijzonder en dat ja. en dan hebben we Stijen Mauder die is een vrij jonge jongen nog 14 jaar die uh, die komt met slagwerk dus met, uh, met de marimba en, uh, en de djembe. En, uh, dus het, het en, wordt... en die speelt dan ook solo? Nou, ze spelen solo, maar ze spelen ook met elkaar. Met elkaar, ja. Dat is wel een van de vereisten. Bijvoorbeeld uh, de pianist die speelt op een gegeven moment met, uh, met de fagot. En uh, ja, dus ze maken ook combinaties. Maar ze spelen ook alleen. Ja. Hey, en en, en wat, wat zijn de stukken die ze gaan spelen? Uh, het is is een het... mooi, ik vind het een mooi programma. Uh, ze spelen wat van Bach, uh, van von Weber. Uh, Mendelssohn komt uh, oh. langs. Elgar komt langs. Uh, Louis Andriessen, dat is een Nederlandse uh, componist. Uh, Beethoven en Mozart. Dus het is een heerlijk, ja, echt een classic concertsprogramma. Uh, hmm. ja. Hoe, hoe, hoe werkt dat? Ik bedoel, jullie, jullie doen dit al tien jaar, tenminste, ze komen al heel lang bij jullie. Ja. Um, met wie onderhandelen jullie dan? Met de organisatie zelf. Zelf, ja. En zij uh, zeggen dan... Uh, oké, okay, hoeveel mensen wil je? Uh, hoe lang is het programma? He, want het is ook afhankelijk welke stukken zij gaan spelen. Je moet niet gaan vragen nu van... ik wil dat ze de vijfde van Beethoven een, een stuk daaruit... want ze nemen meestal de stukken waarmee zij de prijs gewonnen ja, hebben. Ja, want ja, dat ja. ligt hun... ja, de, he, dat, dat spelen ze het best. En dus je moet geen nieuwe stukken voor gaan dragen. Dan, uh, en daar, daar onderhandelen je mee met de organisatie zelf. En die begeleiden dan ook die mensen. En uh, ja, ja, dan kijk je van... Uh, wat, wat wil je? Hè? Gevarieerd wil je vleugel, uh, viool. Uh, zo kan je dan toch een beetje uh, een, een programma samenstellen. Wanneer is dat uh, concours geweest? Nou, weet dat? dat weet ik niet precies. Maar uh, bijvoorbeeld die Maxime Heijemink die de piano speelt. Die heeft uh, in 2017 en in 2018 de regiofinale gewonnen. De eerste prijs. Ja. Dus dat is wel recent ook hoor. Ja, het, het is wel. niet zo dat ze van, van uh, jaren her. En die Noortje van Doorn die speelt onder andere ook in het jeugd. Orkest, het Nederlands ah. Jeugdorkest. En in het Nederlands... Jong Dus dat, dat zijn... Tuurlijk, maar als je 14 jaar oud bent... dan kun je natuurlijk nog niet heel lang geleden de eerste prijs gewonnen Nee, nee, dus nee. Dus, uh, die die, die staan, zijn allemaal vers en uh, goed. Ja, die heeft in uh, april 2018... is die in Japan geweest. En uh, daarna heeft hij dan... ook zijn prijs gewonnen. Op zijn 14e jaar. Aan de hand van die prijzen die ze winnen... krijgen ze ook uitnodigingen ja. natuurlijk. Dus deze jongen is ook al in Japan... De pan geweest. Hè. Ja, dat, dat zegt natuurlijk. En is er een wat... manier om, om, om wat meer jonge mensen? Want dit zijn allemaal jonge mensen die op het podium staan met het klassiek ja. bezig zijn. En ja. is dat niet een, een methode om dat misschien ook op, op andere manier bij jonge mensen op scholen bekend te maken... dat ze hier optreden, zodat we ook wat jong publiek binnenkrijgen. Dat mensen niet denken van, oh, klassiek is alleen maar voor uh, ja, nou ja, mijn leeftijd. Ja, dat hoop je natuurlijk, met, met, want je, dat staat in de krant... En, en je hebt uh, de, we, we hebben de website waar alles op staat. en Zij spreken het zelf ook rond, hoor, in hun ja, eigen kring. Ja. ja, er zijn best wel jonge gasten, hoor. want Ik ben natuurlijk ook een paar keer daar geweest... en er zijn inderdaad wel jongeren die dan komen luisteren... Maar vaak zijn dat de kinderen die zelf al actief zijn he, muzikaal ja. Ja. en die dus uit uh, nou ja, hun, hun uh, omgeving waar ze les krijgen bijvoorbeeld gehoord hebben van goh uh, die, uh, die de, de prijs heeft gewonnen of in de prijzen is gevallen bij het Christina-concours die komen optreden dus die komen dan inderdaad ja. dat is niet ja. alleen maar oud publiek hoor Roy wat er komt nou gelukkig dus, ik, maar uh, dat ga je, zeggen, je ja gaat ja ja nee maar dat, is, dat klopt want en je, het is ook heel vaak zijn omdat het jonge mensen zijn worden ze gebracht door hun ouders He, dus zoals die uh, Steyer, die komt dan met die marimba. Ja, en komt zijn vader komt met het busje. En dan ja. moet dat ding maar uitgeladen worden. Nee, in de trein meenemen. Nee, <laughs> het, is, het is geen fluit die je in, uh, of een blokfluit die nee, je in nee, je, je koffertje mee kan, kan nemen in de trein. Dat is lastig, ja. Dus ja. soms komen ze dan ook met hun ouders. En uh, ja, soms komen op hun oma mee. Want die vinden dat natuurlijk ook... Uh, hè, uh, ja, het is nog in het begin van hun carrière. Dus die komen dan nog wel mee luisteren en, uh, ja, nou, ja, ik vind het geweldig. Ik, ik vind, het, mijn hart wordt altijd warm... als ik al die jonge mensen zie... die met klassieke muziek bezig zijn. We mogen zijn. we na afloop van deze aanstaande wereldsterre... handtekeningen vragen? En een foto Dat nemen. zou kunnen. Ik heb een keer een jongen gehad. Uh, Joep van Dijnum, En die, uh, die kwam met Emmy Verheij mee. We hadden een concert. Oh, ja. was met de opening van het, uh, van het orgel. Of de weer in gebruikname van het orgel. En Joep die speelde de viool ook. Net als Emmy. En... Uh, uh, toen zei ik tegen hem, men speelde prachtig. Ik zeg, nou Joep, ik zeg, zullen wij de afspraak maken dat je over een jaar of tien, vijftien, nog weer eens een keer hier komt spelen? Ik zeg me maar dan wel voor dezelfde prijs als wat we nu betalen. <lacht> maar Joep, uh, ik weet niet meer waar Joep zit. Volgens mij zit hij ergens in Amerika. En uh, ja, die, die gaan die gaan uh, Hannes Minema bijvoorbeeld Bekende die wel eens met het, ja. uh, uh, het symfonieorkest Haarlem heeft meegespeeld als jonge ja. uh, pianist. Uh, die, die, die, die, ja, die, hoor, die namen kom je dan later weer tegen dat ze in het concertgebouw spelen. Ja, en dat we, is gewoon hartstikke leuk. We moeten toch maar een oproep doen aan Joep. Als dat een belofte is, dan moeten we ja, dat doen. Ja, dan maar oproepen. daar hebben wij dan toch wel een klein beetje aan bijgedragen. Jazeker. Daar zijn we wat trots op hoor. dat we zoeken brengen. Het ja, ja. Ja. Is het zo dat, uh, dat er, zeg maar, uh, door de mensen die uh, het concours uh, winnen hè, van dat jaar. dat die dan uh, ontoer gaan? Dat, uh, hebben zij vaste plekken waar ze dan gaan Optreden, hè, zoals bijvoorbeeld hier in Zandvoort. Ja, dat of is ligt, het alleen nee, maar. Op, nee, het ligt ook een beetje waar het uit, waarvoor ze uitgenodigd worden. En zoals wij hebben dan die afspraak met het Prinses Christina-concours. Uh, of de organisatie daarvan. Uh, nou, we willen volgend jaar komen jullie weer. En uh, daar zijn ze heel blij mee. Dus zij gaan dan al kijken. En of ze kunnen natuurlijk. Ja. Want ze hebben natuurlijk ook wel andere uitvoeringen behalve in Zandvoort. Maar ze zullen ongetwijfeld en dan, veel spelen. Ja. En, en dan de variatie die je erin wil brengen van, van de, uh, qua instrumenten. Dat, ja. uh, nou. Ja. Maar zijn er, er nog... is altijd overleg met die organisatie. Zijn er nog plaatsen uh, vrij? Zijn er nog kaarten? Uh, nou, je hoeft niet van tevoren uh, te reserveren. Ah, en, uh, dat is heel goed om te horen. Uh, dat is misschien volgend jaar weer. Want dan komt meneer uh, Weinberg. Uh, die he he heeft het zo leuk gevonden in Zandvoort. Ik heb vooraan antwoord. gestaan. Ik heb zijn handtekening dat heb ik gedaan. Ah, ik ah, heb okay. een cd ja, van hem gekocht. Maar, die was... speelde toen met... die met, uh, uh, Hoe heet die jongen? Ja, uh, uh, Martin Oei. Martin Oei. Ja. Nou... Ja, Want, ja, die komen we weer. Die gemaakt, Ik heb teken. echt met kippenvel... Ja. Ja. Ja. En op het puntje van mijn stoel ja. met de tranen in mijn ogen... heb ik zitten ja. luisteren. Dat maar hij vond waanzin. het zo een verademing. Hij zegt, de, de, de organisatie is goed. En de ontvangst is leuk. En ik heb lekker met hem zitten kletsen. En ja. hij zegt, ik vind dit zo leuk. Ja. Hij hoeft niet per se meer te ja, spelen. Maar in dat, dat heb je verteld gebouw. toen, hè? Ja. Dat, dat, dat Daniel Weinberg echt ervoor kiest om op kleinere ja. kleine plekken podia. te spelen. Ja. Ja. Omdat dat veel... Hij hoeft het niet meer. Nee, hij, het hij hoeft het, het grote en niet meer. het is een grote, hè? Het is een groot... Ja. Ja. Want hij zei toen ook... ik kom graag volgend jaar weer... of ik kom graag weer... ik zeg nou, dan moet er een jaar tussen zitten... want dat is onze regel. Hè. Ja. Een jaar niet en dan mag je wel weer komen... als het uh, kwaliteit... Uh, het toelaat. En ik zeg maar dan... Uh, 2019, hij zegt... ik kom heel graag bij leven en welzijn... kom ik. Nou, uh, nou die staat we, in nou de, de agenda. Dan gaan we de kaarten maar voor reserveren vast. Okay. Ja. Dit is, dit is uh, nu... Uh, Prinses Christina Concours ja, van deze morgen. keer. Ik wil alleen nog even uh, een klein sluiertje van de volgende, het volgende concert. Zodat de mensen dat ook vast in hun uh, Dat is kunnen in uh, oktober. Of, uh, in, ja, in oktober hebben we. 17 oktober geloof ik, als ik het wel heb. Air One, dat is een, een orkest onder leiding van. Uh, van Dijk. Ik weet niet hoe hij van zijn voornaam even ja, heet. Maar, maar in ieder geval... Uh, 17 oktober moet 17... we ook vast in de agenda zetten. Ja. Nu aankomende zondag. Nog even één keer... Uh, Protestantse alle... Kerk, Kerkplein Zandvoort. Drie uur begint het concert. Half drie gaat de kerk open. Je hoeft geen kussentje meer mee te nemen, want we hebben prachtige stoelen. Slechts vijf euro entree. Van harte uitgenodigd. Oké. Okay. Ik Hartelijk bedankt. Ik hoop dat ik er ben. Als ik er ben, dan kom ik. Goed. Dank je wel voor je komst, Toos. Graag gedaan. Bedankt en tot morgen. het fantastische Walking in Rhythm passend bij het volgende onderwerp, de scouting? Bij ons uh, zit Martijn, Martijn Hendricks. Ik, uh, Goeien, met een andere pet, nee, met een ander shirt aan ja. moet ik zeggen. Want normaal <laughs> heb je de politieke pet op. Maar nu heb je een scouting shirt aan. Klopt, ja. ja, gewisseld. 15 september is de open dag uh, Scouting de Buffalo's. Ja. Uh, dat is morgen. Nee, dat is vandaag. Van oh, ja. Nou. Ik ben echt in de bar. Ik heb zo'n druk programma vandaag dat ik niet weet niet meer hoe of wat. Nee, is het vandaag, is vandaag van 2 ja, van, ja. Van tot half 5. Hartstikke goed. Vertel wat dat programma gaat worden, globaal. Nou, het is onze Durf en Doe dag. Is dat. <coughs> en het thema is uh, Laat je uitdagen. Dus we hebben vijf uh, hele mooie uitdagingen neergezet op ons uh, scoutingtrein in Zandvoort Noord. En, uh, ja, iedereen tussen 5 en 18 is uh, van harte welkom om die uitdagingen te doen en de stempelkaart vol te maken. En dan een, uh, een prijsje ontvangst te nemen. En te zien wat scouting inhoudt. met die uitdaging zie je natuurlijk wat scouting, ja. uh, scouting inhoudt. Ja, want het, het, het blijft toch altijd zo dat sommige mensen, als je zegt scouting, dan heeft dat wat suffig uh, imago. Nou, ja. het lijkt me totaal het tegenovergestelde. Totaal want... tegenovergestelde, daarom is het ook uh, belangrijk dat, je dit soort, dat we dit soort dingen af en toe doen. Zodat je gewoon, uh, ja. uh, niet alleen je vooroordelen hebt van uh, die suffe jongetjes in die uniformen, maar dat je gewoon langskomt en ziet hoe leuk het eigenlijk is. En... Uh, ja, die vijf uitdagingen die maken dat heel duidelijk. Want dat e, is... En, en nou, noem ze maar op dan, die uitdagingen. Ik wil ze wel weten. Nou, laten we, we hebben uh, zintuigen. Dus daar heb je een, uh, een touw met uh, geblinddoekt een parcours uh, volgen. Dat is gewoon om te kijken van hoe is het nou als je, als je even niks ziet. En je gaat gewoon uh, volgen het parcours maar en loop over maar doorheen. We hebben een creatieve uh, uitdaging. Dus waar je knutselen, maar ook houtbewerking, figuurzagen... Met een uh, ding, het hout uh, inbranden om een mooie uh, figuur daarop uh, te krijgen. En heeft dat dan ook nog, uh, zeg maar, een functionele uh, uh, zijkant? Nou, bij scouting heb je altijd een, de functionele zijkant. Uh, het is vooral gewoon bedoeld om gewoon een leuke middag te hebben. Ja. En, uh, en natuurlijk zit, ja, zitten daar functionele zijkanten bij. Ja, het, is, het is leuk als jij een vuurtje kunt maken. Maar het is vooral gewoon leuk dat je een vuur maakt. Dat is ook een van de uitdagingen. En daar een broodje op gaat bakken of een marshmallow roosteren ja. of zelf eens proberen, proberen met een vuurtje aan te maken. Dat is vooral zit, skills. Van zitten oudsher zitten eigenlijk. daar dan de survival skills bij. Maar tegenwoordig is dat meer gewoon stoer om een vuurtje te maken. Ja. Ja. En, dat is en maar wel veilig, hè? Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. En dat, dat je, je leert om daar veilig mee om te gaan. Ja. En dat je niet uh, elke kind maakt wel eens een keer een kampvuur, denk ik uh, ergens. Ja. Maar het is toch wel fijn als je weet van nou. Ik, Wij ik deden op deze dat vroeger en, met een vergrootglas ja. en een veter uh, was altijd het, uh, ja. het vuurtje maken wat we deden. Nou, in deze tijd, dat heel veel mensen uh, veel te veel zitten, is het natuurlijk heel belangrijk dat dit soort activiteiten zijn voor jonge mensen. Ja, precies. En, dat je ook, uh... en wat ik vooral leuk vind aan scouting is dat, je, dat het eigenlijk voor iedereen is. Uh, als je bijvoorbeeld niet, niet zwart kunt rennen, dan is voetbal niks voor jou. En hoe hard je ook gaat oefenen, dat, dat wordt ook niks voor jou. En dat is dan ook zo competitief ingesteld dat het eigenlijk ook dan niet meer zo leuk is als je niet goed kunt. Ja. En bij scouting, ja, ik noem net vijf verschillende uitdagingen... je hebt allerlei verschillende soorten dingen die je kunt doen. Is er is altijd wel iets wat jij goed kunt. En als je in, een, in je groepje, in je patrouille bent... dan is er altijd eentje die, die heeft gewoon het beste richtingsgevoel. En als je een speurtocht doet, die, die vindt de weg. Maar als je dan bij een post bent en je moet een, een kattenpult maken... dan is er, altijd, ook een ander, er is altijd weer een ander iemand die die knopen aan het beste kan. Dus je hebt altijd heb je jouw ding wat je goed kunt... en jouw dingen die je kunt ontwikkelen. Ja. Maar we hebben er twee gehad nu. Wat waren de, de andere? Ja, uh, vuur had ik net al een beetje tussendoor genoemd. Dat is inderdaad uh, gewoon op een kampvuurkaal wat wij hebben gemaakt. Een broodje roosteren of een, uh, een marshmallow maken. Maar ook gewoon op een andere tafel zelf maar eens proberen een vuurtje te maken. Van, gaat dat lukken? Uh, we hebben een hindernisbaan op het, uh, op het veld. Een hele klimparcours met uh, bomen overheen klimmen. Uh, slingeren uh, onder, boven, overal doorheen. Onder een cel doorkruipen. En we hebben binnen pannenkoekjes bakken. Nou. Dus dat zijn er vijf, dat is ook nog koper. Voor, voor ieder wat wil ze. En we kunnen in jullie geval best doen alsof jullie 18 zijn. Want als ik zei tussen de vijf en 18, maar jullie kunnen vast wel doorgaan voor 18. Dus we mogen meegaan aan de open dag. Nou, ik weet, weet niet of gaan dat. Ik weet niet of dat. Paddenkoeken bakken. Lijkt ja, me dat goed ja, ja. Ja, dus lijkt me inderdaad de enige optie nog uh, die er uh, voor ons uh, staat. Ja, nou, ik zie jullie ook wel dat klimperkoer lopen hoor. Ja. Ja. Zet maar eens dezelfde tijd neer. Maar goed, wordt er op scholen ook zeg maar aandacht uh, aan jullie gegeven. Is dat, is dat iets wat wel eens gebeurd is? Uh, we moeten het vooral hebben van via via. Dus kinderen die uh, uh, na het weekend terugkomen op school... zeggen van, ik heb nou iets gaafs gedaan dit weekend. Ik heb een ja, kattenpult okay. gemaakt en ik heb eieren naar de begeleiding gegooid. Daar okay. moet je mee. En dan denk je dat, dat was dan wat minder leuk voor mij, maar... <laughs> dat mocht, dat was legaal. Ja, ze hadden het eerlijk gewonnen deze keer. Dat is, <laughs> dat ik had een ja. weddenschap verloren dat ze het katspot zouden maken. Oh, en toen, ja. Ja. Nee, maar ik zou me zo kunnen voorstellen... en uh, met name omdat er natuurlijk uh, heel veel kinderen zijn... die uh, van huis uit, of tenminste, die gaan uh, naar huis... en die gaan achter de computer, uh, spe, uh, Playstation, uh, andere dingen zitten... en uh, komen dan met moeite naar buiten toe... dat er vanuit school ook, uh, zeg maar, kinderen enthousiast worden gemaakt ja. om te zeggen... van joh, ga eens kijken ja, bij de Het gebeurt hoor en het gebeurt... Uh... Ook dat we gewoon onderwijzen die zelf... Maar we moeten het vooral van voor mensen die zelf iets met scouting hebben. Of ooit hebben gehad. Of, en heel veel onderwijzers hebben dat gelukkig. Die hebben, of die kennen iemand die op scouting zit. Of die zien gewoon wat het met één kind in de klas doet. Als hij op scouting is. En ziet dat hij wel dingen goed kan. Ja. En dan van nou, dat is misschien ook wat voor jou. Ja, maar we, nog even terug naar, naar de scouting zelf. Hè. Ik bedoel, dit is dan een soort open dag. Dus mensen kunnen komen ja. kijken wat jullie allemaal doen. Wat doen jullie allemaal? Wat is, wat is een beetje de basis van de scouting? Als kinderen zeggen van nou, ik, ik zou wel willen weten wat, hè, wat het betekent. Als ik me daarbij aanmeld. Wat? Wat betekent dat als ze zich aanmelden? Nou, we hebben. De kinderen zijn ingedeeld op basis van leeftijd. Dus je hebt, uh, eerst heb je de bevers, en de welpen, en de scouts, en de explorers. Dat zijn allemaal op, op leeftijdsgroepen ingedeeld. En dat zorgt ervoor dat je het programma een beetje kunt richten op wat die leeftijd uh, is. En dat is natuurlijk altijd een beetje een mix. We doen gewoon, gewoon spelletjes. Uh, we sporten ook af en toe. Uh, maar ook gewoon de, ja, de echte scouting technieken. Waarbij je natuurlijk ook altijd moet denken, is dat. Dat je dan hoort het een beetje suf gaan zitten knopen. Maar dat suffe knopen, ik noemde net al een kattenpult. Het is natuurlijk bedoeld om daar iets leuks mee te doen. Ja. Ja. En, ja, dus dat, maar de, de echte scouting dingen horen er ook gewoon bij. Ook gewoon een, een tocht lopen maar, en een leuke toch met puzzels. Nou, daar is toch niks mis mee. Nee. En gaan jullie dan ook wel eens naar uh, andere activiteiten in andere landen? Want je hebt natuurlijk uh, nationale ja. organisaties met de scouting ja, het, en internationaal. Precies, je hebt heel veel regionale activiteiten. Ja. En dat is ook weer iets wat een beetje groeit met die leeftijden die ik net zei. Dus we gaan met, uh, met de welp of met de Bevers gaan we naar regionale activiteiten toe. En met de scouts komt er ook eens een, een internationaal kamp bij. Dan gaan we naar België toe. Maar met de Explorers gaan we nog weer een stapje verder weg. En... Ja, dus Er zit ja, hele... ook een bepaalde groei in. Hè? We hebben elke vier jaar de internationale uh, Jamborette, dat is hier uh, ja. in de buurt. Dat is ook een heel groot internationaal kamp. Ja, hoeveel ja. mensen zijn er altijd bij? Ja, duizenden. Is... Ja, ik weet het aantal even niet precies uit mijn hoofd, maar ik loop daar elke keer rond en ik vind. Jeetje, wat. <laughs> ik weet niet dat er zoveel scouts waren. En het is echt. Uh, ja echt een gigantisch even gigantisch. dat betekent dus ook dat het geen sub geheel is want anders Zeker zouden al die niet. mensen daar niet met nee, zoveel en je ziet ook dat scouting zijn. ook groeit het is voor mij de snelst groeiende uh, jongere beweging die, de, die er is in nederland sneller dan elke sport uh, bij elkaar zeg maar ja. dus dat er uh, zit dus echt groei en dat werken we bij ons ook we zijn een kleine vereniging maar uh, daar zit goed in. Hey, maar de, de, daar zijn ook kosten aan verbonden, neem ik aan. Hè. Kun je daar iets. Ja, die proberen wel... we natuurlijk altijd zo laag mogelijk. Ik noemde net al van. Het moet eigenlijk het moet scouting voor iedereen zijn. En ja. dat is ook altijd wel, wel echt de bedoeling. Dus de contributie is ook zo laag mogelijk. Die is, ik geloof, 100 euro per jaar. En ik weet ook dat de gemeente ook allerlei potjes heeft... voor als, als dat een probleem is om dat dan toch uh, op een of andere manier voor goed te krijgen. Nou, ik, ik, ik weet dat uh, wanneer er mensen zijn die dus hè, een, een, een wat kleinere beurs hebben... dat ze zich uh, via de gemeente ja. kunnen aanmelden. En uh, er zijn inderdaad uh, potjes voor mensen. Precies. En ook binnen onze vereniging, want we hebben... Als een keer naar een volgende groep gaat, dus van de Welpen naar de Scouts, nou, dan blijft er zo'n uniform blouse over. Want de, die kleur die wisselt elke keer. En ja. nou, dan zeggen we ook vaak van het oh, geef die van hem of verkoop hem door voor een wat lager bedrag dan dat het uh, in ja. de winkel kost. Nou ja, dus zo, dat... zo doe je alles een beetje om die kosten te leren sociaal te zijn is ook heel Precies. belangrijk bij de Scoutings. Uh, uh, ja, ja, dat mogen duidelijk zijn. Uh. Nou, ik vind het heel fijn dat het uh, zo hard groeit, want dat is een tijdje wel anders geweest met uh, Scouting. Uh, heb ik ja, we gaan ook een beetje in golfbeweging. Uh, wat ja. dat betreft merk je in Zandvoort ook dat we uh, twee Scoutingverenigingen hebben. Dus dat je altijd. Uh, als er drie mensen in de klas bij een vereniging zitten... dan gaat de vierde toch met die drie mee. En ja. Dan heb je ons al die, die golf voor elkaar versterken. Uh, en wij zijn altijd wel een kleine scoutinggroep. Maar klein is juist ook super supergezellig. Uh, ja, iedereen kent elkaar. Precies, en het is eigenlijk, uh, eigenlijk net een soort grote familie... Uh, en dat, dat kleine, dat, ja, we groeien een beetje. Maar niet, niet super. het is niet zo dat we met wachtlijsten uh, te kampen hebben. Maar... En wat doet de scouting dan nu nog meer dan uh, uh, al deze leuke dingen? We zien jullie bijvoorbeeld altijd op de doodherdenking. Zijn er ja. nog meer dingen die de scouting doet? Nou ja, de, de doodherdenking hoort erbij. Dat is ook gewoon even jezelf laten zien. Uh, het respect hebben voor de, wat er allemaal gebeurd is. Maar ook met de, de Dag. Hij is ook de vlag uh, in het dorp. Dus dat soort ceremonies horen er ook bij. Een paar jaar geleden zijn twee van onze scouts ook naar de doodherdenking van dam uh, geweest. In Amsterdam. Die waren daarvoor oh, gesaliteerd. ja. ja. Ja, dat was heel mooi. Heel erg goed om te horen. Zeker, ik, ik, ik had net een vraag en ik, ik ben hem nu even kwijt. Nee, nee, nee, nee. Maar uh, dat is. Uh... Hoe laat, uh, van hoe laat tot hoe laat uh, gaat alles plaatsvinden? Nou, vanmiddag. Vanmiddag. Dus niet morgen, vanmiddag. Ja. Van, uh, van twee tot half vijf. Maar als je nou zegt van uh, tussen twee en half vijf, dat ga ik niet redden. Ik kom vanaf drie uur. Dan ben je om drie uur ook hartstikke welkom. Het zijn echt die, die vijf uitdagingen die kun je ook gewoon los van elkaar doen. En, uh, Oké, okay, en kijk welke, maar wat je leuk vindt. En welke plek je het plaats, zodat de luisteraars er naartoe kunnen gaan om te kijken of om mee te doen? Ja, precies. Wij zitten in Zandvoort Noord. En dat is als je van de, de brede school de Golf daar richting de Korverhal zou lopen, rijden, fietsen. Dan heb je op een gegeven halfweg, heb je een zo'n rotonde. En daar ga je naar links. Dan heb je eerst een duivenvereniging en dan, dan onze scoutingvereniging. Dus mooi, mooi in de duinen. Nou, maar er hangen allemaal bordjes om je vandaag de weg te wijzen vanmiddag. Een prachtige plek, dus ook zonder richtingsgevoel Zeker. kun je daar vandaag je kunt gewoon, komen. Uh, ook als je geen richtingsgevoel en geen, uh, geen tochttechnieken meer is, dan kun je anders nog uh, gewoon komen. Perfect. Mooi. Nou, uh, Martijn, uh, ik wens je hartstikke dag. Het, het, het, het weer werkt hè. hartstikke weer. Het is, het is superweer. Ja. Het is niet te warm, het is niet nee. te koud. Het is in ieder geval droog, hè, want is dat is altijd ja. belangrijk. Nog even één keer helemaal duidelijk. Het is dus bij de scouting. je gaat Bij scouting de Buffalo's. Richting de golfbaan, ja. langs de school... Ja, de, de, de golfschool. Ja. En daar heb je een retonde en dan ga je naar links. De golfschool? Ja, het is het is het. Ah. En dat is bij, in Zandvoort Noord heb je de brede school de golf. Die heeft die, die golfschool. Dat is waar de, de, de Duinroos en de Nicolaas en de school zitten. Oh, heet zitten. Die de golf? Ja, dat heet de golf. Ja, dat is er... nou, okay. Hebben we nog even ik... verduidelijkt Bij de school en waar het CNG <lacht> ook uh, zit. Ja, en dan ga je iets verder richting de korfhal en de retonde naar links. Aan de... precies, nou. Nu kunt u het helemaal niet meer missen. Dus dat nee. betekent dat het heel <lacht> druk gaat worden vanmiddag. Iedereen moet gewoon daar naartoe ja. gaan. Heel veel plezier vandaag en uh, Dank, gaat, ja, dat gaat uh, zeker tot lukken. een volgende keer. En wij gaan luisteren naar muziek. En hebben we de muziek van... Jazeker, we gaan luisteren naar John Fogerty met Bad Moon Rising. We zijn weer terug. Heerlijk muziekje toch om bij wakker te worden. Bij ons zit Nancy en we gaan het hebben over het festival wat morgen plaatsvindt. 16 september. Bikes and Boards Festival bij de Spot. Is het ook bij de Spot? Klopt, is bij de Spot. Ja. Bikes and Boards. Nou, uh, fietsen en, uh, en planken. Als ik het even letterlijk mag vertalen. Uh, fietsen met een motor zijn motorfietsen. Het zijn motorfietsen? Ja. Oké. Okay. Nou. Vertel ons iets meer over die motorfietsen. Ja, het, het, het, het, heel, wel heel nieuwsgierig, want de spotten is bij mij, denk ik, boards denk ik, aan zee, water uh, dus, enzovoort. <laughs> nou, we hebben een jaar of drie geleden uh, uh, de surf lifestyle is ook heel erg met custom surfboards en daar hangen tegenwoordig ook custom motorbikes aan. Dat is hele lifestyle. En wij dachten drie jaar geleden dat is heel leuk om daar een evenement omheen te bouwen. Dus daar zouden we over na gaan denken. En uh, zo is het uh, evenement Bikes and Boards ontstaan. We organiseren het ook uh, geheel zelf. En het is een combinatie van uh, custom motorbikes en custom surfboards. Dus wat je morgen bij ons kan zien zijn uh, honderden custom gebouwde motorbikes. Honderden? <laughs> ja, we hebben best wel wat inschrijvingen. Er wow. komen heel wat mensen kijken. was vorig jaar ook. Uh, en daarnaast gaan we ook nog uh, korte baan races met die oude motoren doen op het strand. Dus het is een hoog spektakel. Absoluut. En gaat er ook gesurfd worden? Ja, nou, het gaat sowieso waaien morgen. We hebben ons surflessen. We hebben ook stands met surfboards die je uit kan proberen. Dus het is echt een combinatie. En de spot ademt natuurlijk al een en al surf. Dus dat hoeven Absoluut. we niet zo heel erg op te bouwen. Maar het motorbike gebeuren wel. En uh, ja, dat wordt ontzettend leuk. Fantastisch. En werken jullie ook nog samen met andere dingen? Zijn er nog, kunnen jullie nog een surf-outfit kopen? Of uh, surfmuziek? Nou, we hebben, het is een beetje old school, wordt ja? het. Uh, meer rock'n'roll, oude surfmuziek. We hebben een beentje uh, met twee optredens. We hebben uh, DJ's. We hebben ook een aantal, een soort markt. Uh, Hardy Davidson staat er. We hebben een aantal uh, winkels uit Amsterdam met old school uh, motorkleding. We bouwen een heel foodcourt. Het is gewoon echt een, een happening. Dus ik moet mijn fans weer uit de kast halen. Ja, zeker. Er zit een uh, gratis festival? Ja, het is Nou ja, als je de, de motoren die moeten zich van tevoren hebben ingeschreven. Ja. We hebben, maken daar ook een selectie op. Het is niet zo dat je denkt: oh, ik heb een motor, ik koop een kaartje en dan uh, mag ik. Nee, wij selecteren welke motoren op het terrein mogen staan. Dat is dus beperkt. Want het moet wel helemaal binnen die vibe en mensen moeten hem ook helemaal custom gemaakt hebben en gestyled. en uh, Het zijn allemaal liefhebbers. Maar om te kijken is het, uh, is het gratis, ja. Oh fijn, dus dan heel zandvoort kan komen kijken hoe dat is. Uh... Nou ik hoop niet heel zandvoort, <coughs> word ik word wel erg druk. Nou, er ja. mogen heel veel mensen komen kijken. Ja, het is, is open en er is op het strand natuurlijk altijd ruimtes genoeg. Daarom dus ja. genoeg te doen en dan ja. genoeg afwisseling. Ja. Um, er wordt dus gereisd zeg je, dat is een race ook, ja. is dat op het strand? Het race uh, hebben we opgebouwd op het strand, het is echt korte baan. In het Mulle Zand. Dus het is niet zo dat mensen hele hoge snelheden kunnen bereiken. Ook voor, voor veiligheid. Het gaat meer om behendigheid. En ook kijken of die oude motoren dat trekken in het strand. Dus het is één tegen één. Ja. Allemaal hooibalen ertussen. Officiële start- en finisher. En eigenlijk is iedereen winnaar. Maar dat wordt wel een spektakel. Ik, ik zie hier trouwens... Ik, ik zit stiekem even te kijken ondertussen op uh, internet. Want ja moderne techniek staat hier niet. Ja. Ik zie hier een kleine jonge man, ook een, een heerlijke kleine hippie van een jaar of zeven. Van een houten motorbike. <laughs> ja, Fantastisch. Ja, het is echt. Ja, er komen gezinnen, er komen liefhebbers, sporters, surfers. Het is echt alles door elkaar. Het is eigenlijk een beetje een familiefestival. Ja, nou, ik, ik zit de foto's te bekijken. Nou, het is natuurlijk waarschijnlijk van uh, vorig jaar, uh, ja. deze foto's. Nou, daar moet je gewoon zijn. Dit is gewoon... Uh, dat denk de, ik ook. The place to be morgen, de spot. Ja. Echt waar, Het is fantastisch. Nou, we hebben voor de deelnemers... We hebben nogal, ik denk dat we nog wel een paar motoren kwijt kunnen. Niet heel veel meer, maar we hebben dit jaar ook samenwerking gezocht met circuit van Zandvoort. Ja. Want we dachten, vorig jaar door die korte baanrace En uh, toen hadden we een rijdout hier door de omgeving. Dus gingen we met een, nou ja, 120 motoren achter elkaar. Van wow. hier naar Vogelenzang, naar Zandpoort. Uh, hebben we een heel rondje gereden. Maar dat was best wel een grote groep. Daar heb ik ook overleg gehad met de politie. Ik zeg, nou, dat is wel... Uh, ik vind dat wel spannend. Om dat met zo'n grote groep te doen zonder uh, ongeluk. Of zonder dat er wat gebeurt. Dus dit jaar hebben we contact gezocht met het circuit. Ik zeg, kunnen jullie ons helpen? Want we willen nog iets leuks toevoegen. En uh, we mogen van hun als afsluiting s'avonds om 7 uur... met de mensen die dan ook uh, echt op het terrein zijn, gaan we over het circuit, circuit rijden. Oh, okay, met dat al die, is uh, gaaf. Ja, met al die oude motoren. Dus oh, eerst... Uh, en dan zijn we ook allemaal weer welkom uh, om daar te komen kijken. Of voor, kan, ja, ja, het circuit is natuurlijk uh, is open ja. morgen. Overdag zijn er ook uh, gewoon autoraces. Maar het eind van de dag sluiten wij af met een hele ride over het circuit. Oh, met alle super gaaf. Hartstikke leuk. Oude ja. motoren, ja. Wat te gek, zeg. Super. Hey, en, uh, en eten en drinken uh, is erbij. Ja. Wat uh, moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, van alles. Uh, wat hoort er bij oldschool motorrijd en surf natuurlijk uh, heel veel vuur. <laughs> Smokey barbecue. barbecue. Ja. We hebben een hele dikke oude legertruck als voetruck staan. En uh, ja, natuurlijk de drankjes uh, aan de bar. Ja. Moet, je, moet je daarvoor opgeven voor de barbecue? Of je, nou ja, je kunt gewoon. Uh, gewoon daar... komen en uh, als je te laat bent is het op. Ja. <laughs> Zo simpel. Ja, weg, uh, weg is weg. <laughs> ja. Dus ben op tijd, is het advies. <laughs> ja, het begint uh, de korte baan, begint een beetje vanaf 12 uur vanaf elf uur zijn er al wat heel wat motoren te zien. Want ze komen ook allemaal... wij halen ons, ons terras ook helemaal leeg, voor het grote deel. Dus ze komen ook echt allemaal beneden op trassen te staan. Oh, oké. Okay. Er zijn niet heel veel zitplekken, want er zijn overal ja, stands en motoren. Het is echt een expo. Ja, en, en parkeren, is dat... Uh, nou ja, de meeste mensen komen op de motor. Dus die kunnen hun motor altijd overal kwijt. Uh, uh, nou ja, officieel mag dat ah. natuurlijk niet. Hè, want uh, vorig jaar gingen ze parkeren ook op de boulevard. Daar wordt de politie wel strenger op. Want je mag daar natuurlijk niet parkeren. Dus we hebben ook bij het circuit speciale motorparken parkeerplaats. Dus mocht je komen kijken op de motor, rijden dan naar het circuit parkeerplaats B. Ja, het is echt een klein uh, stukje lopen ja, het van het circuit. Minuten. Ja, twee minuten en dan staat hij veilig Perfect. zit bewaking ja. bij. Dus uh, wij adviseren we sturen iedereen daar ook heen. Op de boulevard mag het niet. Wij sturen de mensen ook weg. We hebben verkeersregelaars ja. staan. Nou, dat vind ik en, uh, heel goed gaan hoor. maar naar het circuit. In de auto's kunnen wij parkeren BC net een stukje verder op het circuit staan. Ja, en anders kom gewoon heerlijk met de trein of met de bus. Die stopt ook vlakbij. Dat ja. is net zo makkelijk. En dan op kun je ook genieten van de barbecue. Kun je nog een drankje drinken en kun je ja, daarna met, met alle respect, Roy. Maar ik denk toch dat als je een motor hebt... Dan oh, nee, die mensen met een motor niet. Die komen meer. gewoon op die motor, weet je. Dat, is, dat ja, hoort erbij. He? Die komen op de motor. Ja, die, bezoekers ja, bezoekers van ja, van, zijn de gewoon bezoekers Vaak zijn de bezoekers natuurlijk ook bikers. He? Nou, ik, ik kom zeker op mijn fans gewoon lopen. Ja. En, uh, ja, die maar jij dat, uh... woont hier, dus jij hebt een groot <laughs> voordeel erbij, erbij. Ik heb mijn motor verkocht. Ja, het is een nou ja, goed. kleine nostalgie, maar dat is niet zo heel erg. Goed, nogmaals. Het begint hoe laat? Um, nou laten we zeggen dat het, uh, het grootste spektakel vanaf 12 uur begint. Uh, vanaf 11 uur is het open, is al heel wat te zien. Vanaf 10 uur komen de eerste bikes al, uh, al aan, is de keuring van de motor op strand. Dat is ook leuk om te zien natuurlijk. Ja, dat het moet natuurlijk wel veilig zijn, moet een aantal ja. voorwaarden voldoen. En er begint langzaam alles uh, vol te stromen. Maar ik denk dat we op 12 uur zijn, uh, volle stoom. En het is tot een uur eigenlijk of 7, want dan gaan we met z'n allen naar de rideout, kun je natuurlijk kijken op het circuit. Maar uh, het is echt overdag voornamelijk. En is er nog een afterparty? Na de ride-out gaan jullie weer terug en zet je het muziek wat luider? Op? Nou, nou ja, het wordt tegenwoordig ook vroeg donker. Hè? Ja. Nu uh, is september, er uh, zijn veel motoren. Ze rijden niet altijd liever in het donker. Dus ik denk dat na de ride de meeste mensen wel weg zijn. dan is het, dan het hoogtepunt wel geweest. Ah, perfect. Het is echt een mooie familiedag. Ja, inderdaad. ze kunnen echt wel nog wat komen eten. Maar ik denk dat dan, uh, dan is het grootste spektakel is, uh, is klaar. De vloedstuk is vast al leeg tegen die tijd. Uh, ik hoop dan. het. Mensen kunnen zich dus nog inschrijven. Ik uh, zie dat ze dat kunnen doen op bikes andboards.eu Ja, moeten dat ze wel is, heel snel zijn. Ja, moeten ze heel snel. Nou ja, goed, je weet het maar niet. Misschien dat er nog iemand denkt bij zichzelf... Uh, mijn bike is echt uh, super mooi uh, De mijne is prachtig, Ik ga het, uh, ja. het begint dus om tien uur, inderdaad. Dan is de registratie voor de korte baanrace. Ja. En uiteindelijk is uh, er om... Er is ook een bike show, hè? Een surfdemo. Ja. En de, de shows van alle bikes die op het terras staan... En uh, we hebben een aantal uh, custom bouwers in Nederland. die heel uh, uh, beroemd zijn. om het van, ombouwen van oude, oude motorbikes. En die zitten ook in de jury. Dus die hebben we vooraf van onze alle bikes gekregen. die zijn ingeschreven. En uh, op technische uitstraling. hoe het gemaakt is. op styling. Uh, worden er ook prijzen uitgereikt. voor dat allermooiste bike. Uh, die er op de expo staat. En hoe, hoe zit het uh, met het vooruitzicht. voor het surfen? Het weer? Nou, er staat uh, redelijk windje. Ik denk windje, windje 4. Dus er ook gekeid surf worden. Er staat een golfje. Het is volgens mij 5 seconden, een metertje. Uh, dus ook voor het surf is prima. Ja. We hebben van Catch Surf. Dat is een heel leuk soft topboard. Uh, met allemaal gekleurde onderkanten. Een, een hipstijl uh, surfboard merk. Die komen, die heeft een demodag. Dus dat kan je ook komen proberen. Ja, er is wel alles te doen. En er heb, er je dan wetsuit, uh, sorry, heb je dan een wetsoet uh, uh, uh, klaar liggen voor de mensen die het willen komen proberen? We hebben het niet bij ons ja, ja, we hebben wetsoet zat. Ja. <laughs> Gelukkig. <laughs> voor Kom, iedereen. Komt er nog een bekende server langs? Dat je weet. We hebben alleen maar bekende server Ja, dat is waar. Dat oh ja, allemaal. wat wel heel leuk is, dat vergeet ik bijna te vertellen: met de korte baanrace doet Koen voor wij mee, de schaatser. Nou. Nou, fantastisch. Ja, komt op zijn bike. Ja. Uh... Ja, die rijdt voor Harley Davidson op een, uh, op een uh, uh, Scrambler. En die, uh, die gaat meerijden. Nou, ja, fantastisch. Ja, ja. Nou, geval... ja, dat had je bijna vergeten. Dat ja. is niet goed. <laughs> ja, jij, het is gratis geluken... de... ja. hoor. Ik hoor bij het ook wel dat hij net uh, ja. ook dat hij motor rijdt. Ja, ja, hartstikke goed. Nou, Ik denk dat het een prachtig uh, programma wordt. Uh, als mensen willen kijken, trouwens, naar het programma, omdat ze het vergeten zijn wat we allemaal gezegd hebben, dan kun je inderdaad kijken op bikesandboards.eu en daar staat uh, de datum, locatie, het programma, hoe je in moet schrijven, alles staat erop. Ik, het ziet er prachtig uit. Er staan hele Mooie foto's ook inderdaad op van uh, ja. vorig jaar. Dus dan heb je een klein beetje een impressie over uh, hoe het eruit zag. Maar uh, ja, dit wordt gewoon. Uh, ja, voor de mensen die niet van klassieke muziek houden, die kunnen gewoon naar het strand gaan. Van klassieke motoren. Maar wel klassieke ja. motoren <laughs> inderdaad. Die kunnen naar. We moeten denk ik even de rollen gaan verdelen. Ja. Want wij hebben ja. alles beloofd om naartoe te gaan. En ja, zoals ik al zei, ik heb mijn fans al klaarstaan. Dus ik, ja. uh, ik ga de kant ja, op. Dat moment. concert duurt tot vijf uur. Dus als we om vijf uur op ons fietsje springen richting het strand. De dan, kunnen we, de dan kunnen we net we, de finale meemaken. Mee en uh, natuurlijk nog even het stukje op het circuit meemaken. Uh, ja, en we mee moeten maken. even de wedstrijd in natuurlijk. Ja, dat, uh, dat ga ik niet meer redden dit, uh, okay. dit leven. Zeg maar. <laughs> dat is klaar voor mij. Maar dat geeft ik. Uh, ik wens je heel veel succes morgen. Ben je nog iets kwijt? Of zeg je van nou ik heb denk ik alles wel gezegd uh, wat nee, ik, ik zeggen heb, wil. Ik zou zeggen gewoon kom kijken. Kom in ieder geval kom. even kijken. Ja. Ja, ja. ja. Wordt, uh, prachtig. Absoluut. Goed. Dankjewel. Wij uh, Ja. Super. We gaan uh, kijken of dat we nog een klein stukje van het uh, van de agenda kunnen doen. Daar kunnen we vast een beetje mee beginnen. Hè, want we hebben nog een klein beetje tijd over. Goed. We beginnen met de expositie van Zandvoort tot Le Mans in het Zandvoortse museum. Dat is uh, tot en met 28 oktober. En daarna hebben we de EK Zandsculpturenfestival. Dat uh, loopt nog steeds door in het centrum op de boulevard. Tot en met november is dat hè? Tot en met november. Ja precies. je nog lang kijken. Dan hebben we vandaag. Opendag scouting bij de Buffalo's van 2 tot half 4. En het is op de Duintjesveldweg. We hebben net uitgelegd dat als je richting de, de, de, de golfschool gaat... en je gaat bij de rotonde naar links, dan kom je daar uit. En natuurlijk hebben we dan ook de Day Tear Racing Day op het circuit in Zandvoort. U hoort ze vast al rondrijden. Ja, dat is dit weekend. Uh, ik, ik weet dat daar uh, prachtige auto's zijn. Dus mocht je daarvan houden, dan ga dat zeker zien. Morgen hebben we natuurlijk 16 uh, september Classic Concerts... met uh, de laureaten van Prinses Christina Concours in de Protestantse Kerk. Dat begint om drie uur. De kerk gaat open om half drie en de entree is slechts 5 euro. En op 21 september is het de burendagactiviteit bij Pluspunt en de Blauwe Tram. Dus omarm je buren en ga gezellig samen wat doen. Informatie daarover kunt u vinden op, op www.pluspuntzandvoort.nl Juist. Uh, volgend weekend is er dus ook nog een keer de DNRT 12 uur op het circuitpark Zandvoort. Uh, dat ja. Kijk op het circuitpark Zandvoort.nl uh, en dan vind je de agenda daarvan en ook alles wat daarmee te maken heeft. Ja en 29 september is het weer zover. Haalt de ledenhozen en de deelnuljurkjes maar uit de kast. Want we gaan het oktoberfest op het Raadhuisplein vieren. En dat wordt waarschijnlijk een hele gezellige avond. Onder het genot van gezellige muziek als u ervan houdt. En, bier, en veel bier, bier en veel drank bier. en veel water. <laughs> Precies. Voor de mensen die er niet van houden. 30 september. Dan is er uh, het Chanti en Zeeliederenfestival op vijf locaties. Vier in het centrum, één op het strand. Dat begint om half elf ochtends. Uh, dat wordt meestal afgeschoten op het Raadhuisplein. Hè? Dan uh, wordt uh, door de burgemeester worden alle koren welkom geheten. En dan uh, wordt er al een klein beetje gezongen. En dat duurt de hele dag midden in het dorp. Ik ben er dit jaar zelf niet bij. Ik vind het erg jammer, maar ik zit dan op Kreta op vakanties. Ook niet verkeerd natuurlijk. Klinkt goed. Volgend jaar ben ik. Ik zal het vanaf mijn balkon gaten slaan. Heel goed. Op 30 september is de Vredestein Supercar Sunday op het circuit in Zandvoort. En daar vindt u ook meer informatie op de website van Circuitpark Zandvoort. Uh, dat, was, oh ja, dat was 30 september. Dan hebben we 6 oktober de final races op het Circuitpark Zandvoort. En nogmaals, kijk op circuitparkzandvoort.nl om de agenda daarvan te zien. Dan weet je wat er allemaal te beleven is. Ja, dan hebben we heel integrerend op 6 oktober, de twaalfde corendag met als thema Disco van 10.30 uur 30 tot 21.30. Ja. Goed, uh, we gaan een muziekje draaien tot aan het nieuws. Redden we dat, uh, Cor? Of uh, we mogen nog even doorgaan. Wij mogen nog even doorgaan. Hebben we nog wat te vertellen, Roy, over. Ja, we gaan het even zeggen vertellen over de gasten die we na het, na, na het nieuws en de reclame hebben. Uh, jo Berendse. Die... Is er nog niet. Ik zag Peter Kramer net voorbij schuiven, die is er al wel gekomen. Wij gaan praten over de reacties op de storting van de campagne-kas en alle perikelen die daarmee te maken hebben. Dan komt uh, Ineke de Jong. Volgens mij is Ineke de Jong al gearriveerd inderdaad. Uh, die komt met José Kuiters praten over het uh, museumpodium met het Cubaanse koor Coro Cantoro. Ik kijk er ontzettend naar uit. Ik heb heel veel Cubaanse vrienden. Dus uh, die heb ik ook uitgenodigd om te komen. Dus ik ben heel benieuwd. En daarna gaan we door naar de sportraad. Dan gaan we kijken wat voor nieuwe sportieve activiteiten en ideeën de sportraad heeft om de gemeente te adviseren. Goed. Op het gebied van sport. Nou, die agenda hebben we gehad. Dus dan kunnen we straks een beetje uitlopen mocht dat nodig zijn. Want vaak is het bij de politiek dat het moeilijk is om, om die te stoppen als ze beginnen met praten. Dus we gaan een muziekje luisteren. Oh, wacht even, ik moet even zeggen welke we hebben. Welke we gaan uh, nu het zien? muziekje luisteren en dat is volgens mij One Way Wind bij de Cats.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 It's a big limousine for the snow. Alabama's is dry. Oh, I don't know why she's leaving or where she's going go. I guess she's got her reasons, but I just don't want to know. Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years.